De politie onderzoekt of er inderdaad sprake was van opzet. Eén persoon is aangehouden. Voor het tiende weekend op rij zijn in Israël tienduizenden mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen premier Netanyahu. Volgens Israëlische media hebben zich alleen al voor de ambtswoning van de premier in Jeruzalem meer dan 20.000 mensen verzameld. In Tel Aviv blokkeren betogers straten rond het Rabinplein. Ook zijn er demonstranten op meer dan 300 bruggen en grote kruispunten in het hele land. De demonstranten willen dat Netanyahu vertrekt omdat hij wordt verdacht van corruptie en fraude. Maar Netanyahu is niet van plan om af te treden. Een schip van de Italiaanse kustwacht heeft op de Middellandse Zee 49 migranten van een reddingsschip opgevangen. De bemanning zei eerder vandaag dat verder varen met het schip niet verantwoord was. Er waren volgens hen al dagen bijna 220 getraumatiseerde migranten aan boord, maar geen enkel land wilde hen toelaten. Of de overgebleven vluchtelingen ook van boord kunnen is nog niet duidelijk. In de Wit-Russische hoofdstad Minsk hebben duizenden vrouwen meegedaan aan een verboden demonstratie tegen president Lukashenko. De oproerpolitie stond klaar, maar het kwam niet tot een grote confrontatie. Wel werd een onbekend aantal vrouwen opgepakt en afgevoerd. De betogers eisten dat gevangenen worden vrijgelaten, dat de politie wordt vervolgd en dat er nieuwe verkiezingen worden georganiseerd. Het weer. Vannacht regent het alleen nog aan de kust, waar het lokaal kan onweren. De temperatuur daalt tot een graad of 10. Morgen overwegend droog en geregeld zon...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 I'm contemplating, up in the sky, no kind for holding I just wanna be and go out of raven all this time I do know that it the sitting Thank <laughs> you.